De aankomende Amerikaanse president Trump heeft opnieuw beroering veroorzaakt door te telefoneren met de Taiwanese president Tsai Ing-wen. Het is voor het eerst sinds 1979 dat er contact is tussen een Amerikaanse en een Taiwanese leider. China beschouwt Taiwan als een afvallige provincie. In de eerste reactie zegt de Chinese regering te hopen dat de relatie met de VS niet verstoord raakt. De top van de Nederlandse onderwereld maakt zich grote zorgen over de extreem lage prijs van cocaïne. Dat schrijft het AD dat sprak met criminelen en advocaten. Er zijn volgens de krant OPEC-achtige besprekingen aan de gang. Er zouden al afspraken zijn gemaakt over een minimumprijs. De prijzen van kook zijn in een jaar tijd gedaald van 37.000 naar 21.000 euro per kilo.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 Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en Omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook komt op zaterdag. TV. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu Toebak Leeft. Fucking Bia. Potverdorie zitten die gasten van Toebak Leeft en alweer. Ja, dat is toch prachtig. Ik vind dat uh, geen goede zaak. Ja, ik vind die moet je strenger in de gaten houden. Toebak leeft op de radio. Fijn dat u er weer bij bent. <laughs> in deze hele spannende wereld, wat gebeurt er allemaal niet? En de vraag is natuurlijk al, wie is er niet vandaag? Nou, vandaag is de jeugdafdeling er niet. En uh, zijn de bejaarden weer compleet gewoon? Ja. ja. Er is een gemiddelde leeftijd van, daar willen we het niet over hebben. Och nee, zullen we het daar niet over ophouden oh, ja. natuurlijk. Dat uh, loopt echt uh, Onzin. in Onzin. de honderden jaren zo, zeg maar. <laughs> nou, fijn dat u er weer bij bent. Twee weken heeft u vakantie gehad. Wat had u ook welk land had u aangedaan? Marokko. Marokko. Maar ik heb geen kamelen meegenomen. Hè, want die zegt, had mijn tante uit Marokko, ja, die komt. Diep, hmm. mooi. Marokko, was dat dan wel een slim idee, Marokko? Ja, eigenlijk wel, ja. Oké. Okay. Ja, het was lekker, veel daglicht. En dat okay. is wel fijn, want het is hier natuurlijk hartstikke vroeg donker. Kwart voor vijf was een beetje, denk ik. Ja, nee, klopt. Dat Half, vijf. Half vijf is het bijna, gaat het licht eruit gewoon. Dat is uh, de rest al klaar. Ja. Maar uh, daar is het tot uh, s'avonds later nu, of uh, negen? Het, nee, nee, nee. nee. Je gaat rond kwart voor zes onder daar. Voor oh, zes. Dat ja, Dat het scheelt wel. Ja, het dat is, is wel, wel lekker. Je hebt even die vitamine D of zo een stepje op. Ja, opgedaan. helemaal, helemaal, ja. joh. Ja, een oh. week vol gebeurtenissen natuurlijk. En, even kijken wat we er allemaal uit vandaan kunnen vissen. Is, is er iets jou bijgebleven, bijgebleven dat je denkt van, nou, dat heb ik echt... Heb ik Druk omgemaakt. Nou, eigenlijk uh, dat is, uh, dat blijft natuurlijk het gedoe met Zwarte Piet. Maar ook uh, dat ik wel denk, van wat heerlijk dat ik zo uh, laat terug ben. En uh, dat is nu gelijk... Als Sinterklaas is. En uh, nog even, en uh, dan gaan we gaan weer naar de 21e. Ik zag vandaag wel heel een stuk in de krant. Over de, de, Sinterkla, de Sinterklaas centrale geloof ik, die is er al 50 jaar. Die wordt gerund door één man. En hij heeft zelf ook al 40 jaar heeft Sinterklaas gespeeld. Hij zegt: ja, hier kan maar gewoon een kleuren bestellen? Dat is helemaal geen punt. Maar dan kost het je wel extra. Want die gekleurde Pieten die moeten weer gesminkt worden. Want die zwarte Piet moet dan weer terug naar de centrale, moet die afgesminkt worden. En dan moet er kleuren worden oh, afgebracht. Ja, ja. Dus heel veel mensen haken dan toch al af en hebben een... Nou, nou, doe maar gewoon in piet. Dan, dan, dan toch maar weer die. Uh, Zwarte Piet, ja. triest. Uh, Trisha komt hij er nooit hè, echt doorheen natuurlijk. Dan ben je echt nee. een zielepiet. Ja, ja, het wordt ook een beetje zielepiet. Ja, een zielpiet ben je dan. ja precies. Nou, goed, Het is dus nog een paar dagen en dan is het weer even voor een, een half jaartje rustig erover. Want ja. die kinderen hebben het toch onder geleden, denk ik wel. Oh, vreselijk. Ja, vreselijk. Oh, vreselijk. Nou goed, soms weer meer Zandvoortse berichten. En natuurlijk de opmerkelijke berichten die we ook hier hebben. Eerst belonen maar Stone Cold.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 Geen druppel heb ik op dat het. Zoiets betekent het volgens mij toch? Ja. Geen enkel druppel alcohol heb ik in mijn bloed zitten. Polona in de zaterdagmorgen. Fijne toestel op aanstaande kijken. De wereld in onder andere. Ja, straks ook weer de Zandvoortse berichting Ik volg het op de voet. Ja, dat uh, watertorenplein. Uh, wat, wat een gedoe, wat het allemaal niet in werking heeft gezet. De hele politiek zit, uh, zit, zit vast. bovenop. Ja, nou, is je, Helemaal vastgelopen. Er is dus helemaal vastgelopen. Echt, de Mensen ja. stappen eruit. Ik kan me nog zo, zo goed herinneren dat Elisabeth Chalek uh, zich aanmeldde op... Uh, uh, nou ja, op aanraden van anderen. Ze had zelf helemaal gezien om de politiek in te gaan. Maar ze dacht, nou, misschien is het toch leuk. En nu is het er alweer uit. Dus twee jaar zijn alweer voorbij. En ze heeft wel iets kunnen betekenen voor de politiek. Maar goed, ze, ze, echt, ze schaamt zich voor waar ze in zat. De OPZ geloof ik. Dus, nou, daar wil ik echt niks mee te maken hebben gehad. Hoe die met elkaar omgaan. Als je dat dan ook leest, dan denk je van... Oké, okay. nou, zo had ik er nog niet tegenaan gekeken. Maar goed, ik, ik, ik vond haar verhaal in de Zandvoortse krant wel duidelijk. Ik denk Ik Misschien moet eens even gepraat worden over hoe in de politiek wordt gecommuniceerd hier in Zandvoort. Ja. Dus misschien moet dat dus even anders... Uh, dan kunnen dus, we wel, kan uh, zeker, het is zeker voor verbetering vatbaar. Dat, is wel, dat hoor je van meerdere mensen nu uh, die ik het over heb gehad. Nou goed, het is tien minuten over acht. En ook de aparte bericht. Ik zie er weer een hele oude man hier zitten. 89. Ik ja, iets met is oude zo. mensen. Afgelopen <kijf> week hoorde ik weer een verhaal van een vrouw. Die was 117. En volgens mij is 117 uh, officieel de oudste leeftijd. bereikt is de, de oudste van ja. de hele wereld. Ja. En nou, wat is dit, een man van 89? 89 ja, het is een Britse oud-militair. Ja? Die, uh, die plaatste uit verveling een krantenadvertentie met een open sollicitatie. En die heeft dus een baan gekregen als barman. En uh, het is een oud-militair, oh dat had ik al gezegd, Joe Bartley. Ja? En die plaatste hem vier dagen geleden en hij, er stond gewoon... ik verveel me en zoek een baan. En de vrouw van Bartley overleed twee jaar geleden. En sindsdien had Bartley naar eigen zeggen niet veel meer te doen in zijn leven. Dus eigenlijk was het voltooid. Maar hij had zo van, nou ik ga er wel iets leuks mee doen. En met zijn onmerkelijke actie haalde hij wereldwijd de media-aandacht. En eigenaresse Kate Allen van de kantine Kitchen and Bar... in de Britse kustplaats Paynton... Yeah. was direct gecharmeerd van de actie van de tachtiger... Ze zegt, ik ontmoet weinig mensen die zo proactief zijn laten staan van die leeftijd. Ik kon hem gewoon niet laten schieten. Nee, dat is, het raar, het maar is wel weer broodroof voor uh, iemand die net van school afkomt... en uh, zijn appartement toch uh, moet betalen, zeg maar. Dat wel, maar het is He? ook weer zo van... ja, je zit er ook weer geen 30 jaar aan vast in zo'n contract. En, en, en hij was bijna verplannen om eruit te stappen en nu heeft hij weer een baan? <laughs> nee, nou, dat maak je, ik ervan. Oh, dat van. maak jij ervan. <laughs> hij was helemaal klaar, want uh, zijn vrouw was ook nou, overleden en zo. Sommigen die, hebben mensen ook wel bijvoorbeeld behoorlijke mantelzorgtaak. Uh, ja. En dan, uh, en ja. dan uh, valt het weg. Maar dan ben je zo gewend om zo in de running te zijn. Ja, dat is waar. En dan valt het, uh, het, het niets doen. Nou ja, niets. Jezelf alleen voor zorgen, is dat gewoon veel te weinig. Ja, van de Staaij zal echt zo tevreden mee zijn van de Staaij. Die praat ook op zo'n hele bepaalde manier, op zo'n EO-achtige manier. Van welke partij is er weer pas? Ik zie hem regelmatig, zie ik hem in allerlei programma's voorbij komen. Dat die, we willen graag dat jij erbij blijft. We moeten je ja. houdt weer leuk maken in jouw leven. Oké, okay, yeah. ja. Ach, ja. oh, zo'n echt EO-stem. Nou, als je toch al over oude mensen hebt die nog steeds aan het werk zijn. Je yeah, Donald Trump heeft zijn kabinet een beetje gepresenteerd. En gisteren uh, James Maddock presenteerde hij. Of het een filmster was die, die uh, ja, iets, iets ging doen. We are going to a point. Wacht even Klinkt als een radiopresentatie. Ja, wacht even, ik heb hem niet helemaal goed aangezegd. Een voetbalpresentator. Wacht nog één keer. We are going to Mad Dog Mattis as our Secretary of Defense. Mad Dog, he's great. <laughs> he's great is going to fix the, the, the, the job. is going to fix the country. Ja, met en, en heel veel andere ministers heeft hij aangesteld. Ook heel veel mensen die echt miljardair zijn. Ook heel veel geld hebben verdiend. Ook nog steeds met, met beide benen in de maatschappij staan. En ja, die moeten de Amerika weer uh, gaan helpen. Ik ben erg nieuwsgierig. Het zijn allemaal mensen boven de 70, geloof ik. Eén iemand is dan, geloof ik, midden 60... en één iemand is dan midden 50. Maar het rest is allemaal tegen de 80 zelfs ook. Ja. Echt, dat je denkt, ja. nou ja... Je hebt wel heel veel ervaring, maar ja, ik ben benieuwd. Het zijn wel hele fanatieke Trump-aanhangers ook. Ja, mooi, hè? Ja, dus dat... ja, weet je, het is nu gewoon een gegeven. Dus we moeten ermee dealen. Ja, we moeten... Ja, we ja moeten ermee dealen. dealen. Ja, dus al die... Uh, ik hoop dat niet uh, Trump al die oude teksten nog gaat opvragen... Uh, die uh, onze ministers hebben gezegd over hem. In de tijd dat hij nog... Uh, geen president uh, ja, ja. Kon, kon, kon worden, volgens ons. Maar uiteindelijk toch werd. Want uh, dan, uh, ja, dat is zal toch vervelend als dat weer voor ons voeten wordt gegooid, natuurlijk. Goed, listen, dus zaterdagmorgen hebben we tijd... voor die stevige gitaarplaat als tweede plaat in dit radioprogramma. Jake Buck, Gimme Love. Fake. Pushing on a hard what's already been made Coming up fast, cut last the next take Yeah, yeah, I love the way your voice cracks on those high notes. I could lay me down forever in the smoky afternoon. 'Cause babe, these questions march forever, and I can see no answers coming soon. The day stops still and so we know our hungry words left hanging in the air needs to forget the hours now. It's where we're heading. Time no longer cares. Forgetting gets easy where the milk and honey run, and our senses grow sharp off the fruits of an island sun. So just lay back.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 You, like. Ah, treuvolle muziek in de zaterdagmorgen is Jane Buck, Give me Love altijd fijn om even scheurende gitaren mee wakker te worden, zeg ik altijd. Daarachteraan, Jozef Salvat komt uit Australië. Uit Sydney komt hij. Oh man, dat zo mooi is dat Sydney. Helemaal gebouwd op het water. Pas alleen zal ik weer zitten kijken naar die oude foto's. Want ik ben er in 1999 geweest, na 2002 maanden. Uh, misschien heb ik hem zien lopen daar. Salvat, hij is nog maar 28 jaar oud. En uh, heeft uh, onder andere een, uh, een, een aparte versie gemaakt van uh, uh, Diamonds, van Rihanna. Diamonds. Vreemdsel Plaat vond ik het toen, maar goed. Het is helemaal leuk. Ja, Diamonds. Ze zingt het op zo'n aparte manier. Maar goed, deze of dus heeft een aparte versie van gemaakt. En dit is zijn eigen muziek. Dit heeft hij zelf geschreven natuurlijk. Dat hoor je in de zaterdagmorgen. Gisteren hebben we ook weer gekeken naar uh, de, de, de lezing van uh, Dijkstra. Wat is die Dijkstra? Oh, was, had hij een lezing? Oh, had weer een lezing oh, gisteren. Leuk. Over het licht. Oh. En, uh, je... Was hij de moeite waard? Het, nou, het is hij die wel... uitzending gemist of denk je van nou ja? Ja, nee, het is wel, wel een sowieso, Is het een heel mooi vormgegeven natuurlijk. Dijkgraaf, ja. ja, dat is het. Ja, ik vind hem wel leuk. Hij is ook niet zo oud als ik natuurlijk. Als van daar, ja, dus ja, dat, dat spreekt, zegt ook heel dat spreekt veel. spreekt tot de verbeelding natuurlijk, <laughs> als dan als, als, als dan zeg maar lig je sommige je nog in bed. En dan stap je uit en zegt: Zou ik nog even wat vertellen over de wereld? Ja, doe maar. Oh ja, ja doe maar. Dan oh. met, uh, met lichten erbij en zo. En kan alles draaien dan en zo. Oh, ja, ja, niet te veel, draaien, ben ik misselijk. Hè? Dat snap je ook wel, hè? Dan wordt het ver, straks uh, voor, uh, op de dag wordt het niks meer als we nog iets leuks willen doen met z'n tweeën. Maar goed, ja, dat, dat denken vrouwen dan denken als ze hem zien, want hij kan leuk vertellen over de wereld. Ja. Uh, ik moet wel zeggen dat ik soms de lijn een beetje kwijtraakte... en door al die effecten en zo. En, nou ja, bizar gewoon. Maar, het is ja, maar hij is ook om te niet realiseren. naar om naar te kijken. Want, maar dat, dat heb ik dan wel, hè? Oh, wat? Hij is niet He? naar om naar te kijken voor een nee? vrouw. Nee? En dan zit hij te vertellen en het zijn allemaal van die technische dingen. En dan ben ik alleen nog maar naar hem aan het kijken. Maar het was hetzelfde wat jij toen altijd vertelde... dat als een vrouw in een blootje het journaal aan het presenteren was... dat je dan uh, eigenlijk niet hoort wat er gezegd wordt. Oh, dus, uh... en, maar hij, uh, hij is ook wel leuk om naar je meer kijken van. Wat beweegt hij zijn mond leuk? En uh, oh ja, hij heeft echt een Je hoort gewoon helemaal niet meer wat hij zegt. Okay. Omdat het ook heel technisch is vaak. En uh, ja, ik ben, uh, ik ben gewoon een, een Met... A een A-type. Dus, uh, Oké, okay, nee. je bent een beetje een blond typeje eigenlijk. Ja, ik ben, ik ben een alpha typeje. Maar nou, ik bedoel, nou, ja. weet je hoeveel tijd erin, gesto erin gestoken is om dat, om dat verhaal gewoon voor te bereiden. Zo. En ja, nou, jij hebt gewoon. Echt, jij krijgt er niks van mee gewoon. Nee, niet veel. Niet nee. veel nee, okay. op nee, in eerste instantie wel. Maar op een gegeven moment ga, ga ik gewoon offline. Mijn brein gaat offline. Oké, okay. nou, ik had het ook een beetje door te veel effecten er allemaal omheen. Al die, alles die ja. draaien en zo. En ik werd ja. ingezoomd. Maar het enige ding die ik bij is gebleven, is dat um, het planten. Kleuren groen, omdat ze al licht absorberen. Behalve de kleur groen uit het hele prisma gebeurt, daar hebben ze niks mee, ze dus stoten ze af. Groen, die groene kleur, daar heb ik niks mee, dat gooi ik eruit. Oh. De rest van de kleuren die ze binnenkrijgen, die plant, die kunnen ze gebruiken als voeding. Of ja, daar worden ze sterker van, maar die groene kleur, wat een stomme, stomme kleur, die gooien ze eraf. En dat ontvangen wij, dus wij denken, hé, hey, die plant is groen. Maar ja, dat is hier dan ook wel, maar het, eigenlijk stoot hij het gewoon af. Je hebt zelf niks meer met die kleur. Dat okay. is zo raar. Je denk groen is een plant houdt niet van zijn eigen kleur. Nee, nee, ja, dat is toch raar. Ja, dat je niet van jezelf. Ik bedoel, eigenlijk heeft niks met groen. Maar wij zien groen als iets natuurlijk dat is goed. Maar hij heeft er niks mee. Biologisch verantwoord en zo, hè? Ja. Maar die plant zelf denkt, groen, nee, hoeft mij niet. Ja, dat is wel mooi. Als je die plant thuiskomt, zal hij niks groens in de huiskamer hebben staan, zeg maar. Nee, heeft hij liever rood. Of oh, maar ik ga gewoon even bij uitzending uitzendingen nog even, het is, uh, even tof... wegdromen ja, met we hem. Wegdromen. <laughs> ja, goed, straks nog meer erover. Oh, wacht, eerst even, eerst even een, een stukje muziek voordat we straks weer uh, je ogen storten met informatie. Dit is een leuk geinig beentje. Wordt er altijd het van. Uh, ja, ik zit ook weer te. Oh ja, natuurlijk Piet and the Pirates. Een misunderstanding. of Trying hard to remember How we ever started out With our sights so high Looking down, seeing your Ah, Bentja 2007 met de misunderstanding Pete en de Pirates. Hier in de zaterdagmorgen Redding. Kom eens geloof, geloof ik bij Golf En uh, ja, grappig is. Ik was op weg van Alkma hier naartoe, en toen hoorde ik namelijk weer uh, de aflevering van uh, Lucky TV. En het heette het luisterboek van Lucky TV natuurlijk over uh, Willem-Alexander en Maxima. Eigenlijk, ik vond het echt geniaal. Het ook de juiste intonatie dat je denkt, zo zal Willem-Alexander ook nog kunnen denken ook in die humor. Hey. Dus je, als je het nog niet geluisterd moet je het maar eens doen. Uh, regelmatig krijg je natuurlijk ook allerlei stukjes te zien bij de wereld draait door. En, uh, het is, soms is het heel slap dat je denkt... Uh, Jezus, heb je daar de hele dag in zitten knutselen aan, aan zo'n stukje televisie? En daar betalen we je voor. Maar soms is het ook weer geniaal. En de, het luisterboek is echt geniaal. Het duurt iets van 23 minuten. dus ook, Dat kan je nog overleven, zeg maar. Goed, straks nog de Zandvoortse berichten. Ik zit nog even te kijken wat in de, de kletskant van Nederland allemaal staat. Gisteren, ik was weer even geschokt door... Uh, hoe weet je, uh, Rutte, die moest natuurlijk weer even iets zeggen. Die wordt dan weer gevraagd bij zo'n persconferentie. Wat vindt hij nou van die, ah, die asielzoekers, weet je, die dan hier naar Nederland komen... En dan eigenlijk hier niks te zoeken hebben. Eh, de boel onveilig maken. Zelfs mensen die bij de COA werken, die worden dan bedreigd. Die hebben zoiets van, nou, ja. ik, ik, ik, ik wil niet meer. Ik meld muziek. Want ja, deze mensen, die, die, die, je kan er niks mee. Je kan ze ook niet terugsturen. Dus eh, Willem-Alexander dacht mezelf. Willem-Alexander. Mark Rutte dacht best, Ik moet er iets over zeggen. Luister even. Ik de meeste gevallen helemaal geen kans op bescherming hebben hier. En die moeten zo gauw mogelijk ophoepelen. Wat? Ja, die moesten zo gauw mogelijk oproepelen. Ah, uh, Jezus, hou nou eens op ja, met maar dat Maar hij ze... mocht ook geen pleur op meer zeggen. Ja, dat was eerder al. Laat ze zelf op, ja. ga zelf terug naar Turkije. Pleur op, zou ik in Paz ja, zeggen. Kom op, Kom op, zeg nou. Echt, Mark, doe dat nou niet. Zeg dan nou, gewoon, die mensen moeten gauw mogelijk uit Nederland verwijderd worden. Hou nou eens op met die terug ouders, naar die heim naar heimat mag ook niet, hè? Wat? Terug naar die heimat, dat mag ook niet, hè? Ja, hij mag? Naar die heimat, dat is Duits. Oh, nee. Dus terug naar die heimat. ga ja. daar, hè? Raus! Ja, dat soort dingen. Ik <laughs> ja, vind echt moest. Je moet goed. zo gauw mogelijk oproepen. Kom op. Maar ja, ik hij hou het nou eens Hij is heel van. erg goed gearticuleerd. Ja. Het is dus bijna net ja. als die, die ene prinses Laurentien. Die, die praat ook zo keurig Nederlands. Ja. En ze hebben volgens mij allemaal als praatles gehad bij... Uh... Prinses Beatrix. Ja, ik vind het ook stemming maken. Rijden zo te ze zeggen. Ik zeg maar, nou, ik heb hier een team opgezet. En uh, dat komt allemaal goed. Ik heb met de mensen van, een, van de COA heb ik gesproken. En zij gaan het aanpakken. En deze mensen worden zo snel mogelijk uit Nederland verwijderd. Niet oproepelen. Hou eens op met dat van. Oh, gewoon het... teruggestuurd naar hun thuisland. Ja, da en, Dat klinkt gewoon uh, prima. En ja, die duizend euro krijgen ze niet. Nee, wij hebben hem <lacht> niet gekregen. Zij krijgen hem zeker niet. Ze gaan niet lang Start en ontvangen hm. geen twintigduizend. Ja, 20.000 20 ja, Binnenkort hebben we natuurlijk weer kerst en zo. Dus je weet, gaan we dan monopolie weer spelen. Even kijken ja. hoe het ook weer was. 20.000 euro was, geloof ik. ja maar goed. Nou, het was voor één guldens. Dus het is uh, een stuk meer geworden. Ja, dat is wel waar. Ja, nou, goed. Dat is met alles zo. Ons loon is natuurlijk van, toe van uh, de gulden naar de euro ook meteen gewoon meegegaan. Ik, ik verdien dus zeg maar 1200 gulden. En nu verdien ik 1200 euro. Zo ging dat toen gewoon. Zeg ja. Maar. Ja. ja, nou ja. Ik, ik ben dus dan nu in Marokko geweest. En daar is dus een euro is ongeveer 10 dirham. Ik zeg ook van, nou ja, als jij in Nederland een huis bezit... dan ben je, voor Marokkaanse begrippen, ben jij gewoon miljonair. Als jij een huis hebt van twee tonnen, is dat twee miljoen dirham. Ah, wat heerlijk. Dus ja, dus je loopt daar dan... Dus die mensen denken echt van, nou ja, you've got it all, babe. Ja, ik geloof het echt. Laat ze zelf. Ja, het is goed. Goed, straks de zijn bericht. Eerst nog maar even muziek. Geinig paardje van Maximo Park. zal eens kijken of ze wat nieuws hebben uitgebracht. Want dit is alweer van een paar jaar geleden...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 You passed me up so as not to break a promise. Scattered polaroids and sprinkled words around your collar in the long run. You said you knew that this would happen. Well, this is something new, but it turns out it was borrowed too. Why does every letdown have to be so thin? Red explode.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 Zandvoortse berichten. De Zandvoortse berichten hier op de zaterdagmorgen drie minuten over. Half negen boeken in boxes van de Maximo Park en dat zal wel wachten of je ja, vandaag ook weer een nieuw boek krijgt wat je bij de rest van je boeken kan plaatsen. Goed, de Zandvoortse berichten. Is Bob de Vries heeft maandag bekendgemaakt dat hij op als raadslid van OPZ, de medeoprichter van de ouderenpartij Zandvoort, moet wegens gezondheidsredenen stoppen met zijn raadswerk. Ja, het, ja, Heeft het alleen te maken met de gezondheid? Of heeft het ook te maken met andere dingen nog? Ja, ik, denk, ik denk dat er wel meer speelt. Ik denk dat er wel meer speelt, ja. De Vries maakt plaats voor Joop Berendsen. Die dit eerder dit jaar al een paar maanden voor uh, de Vriesen had ingevallen. Ook toen waren gezondheidsklachten uh, de oorzaak van een tijdelijke onderbreking. Maar goed, dus uh, uh, Joop Berendsen gaat het waarnemen. En die gaat het verder allemaal uh, leiden in goede banen. En verder ook Elisabeth uh, Jalk is natuurlijk ook uh, gestopt. Oké, okay, wat nog meer voor Zandvoortse berichten? Ja, er is... Uh... Komende 7 december is er natuurlijk weer een, uh, een, een uh, treffen voor de mensen die partners hebben met Alzheimer. En het gaat ook, uh, er wordt uh, de komende keer wordt er ook weer uh, een boek besproken over mensen die, met mantelzorgers, uh, die mantelzorgers zijn. En uh, er is alle gelegenheid voor het stellen van vragen op uh, 7 december aanstaande bij ook Zandvoort. Vleemingsstraat okay. 55. Zaterdagmiddag werd de toneelvereniging Wim Huldering uitgeroepen tot vrijwilligersorganisatie van het jaar. Toneelamateurs kregen de meeste publieksstemmen. De KNRM en ook, uh, deden ook deden ook samen mee. Er uh, was bijna weinig, weinig geen verschil tussen deze drie organisaties. En vooral uh, de toegankelijkheid van de vrijwilligerswerk uh, was uh, eigenlijk het uh, thema, zeg maar. En verder verre juryvoorzitter uh, Maaike Koper zei uh, in haar openingsspeech dat de jury blij was... dat ze door de zand zelf de organisatie heeft aangereikt... dat er zoveel nominaties waren. En uiteindelijk was het heel veel werk om er dus vijf uit vandaan te, uh, uit, te, vandaan te trekken... uit al die tips van mensen. En uh, zelfs ook, zie je, staat er ook bij. Wij stonden ja, op de vijfde plek... En uh, wij kruipen langzaam naar boven. Want het is een, een ontzettend leuke vrijwilligersorganisatie... waar je uh, je ja, kwijt ja, ja, kan en misschien ook nog gezinnige informatie kan uh, delen ja, met meerdere mensen. dat hoop je inderdaad wel. Ja. Dus, uh, nou goed, verder... Uh, ja, mevrouw, ja? was je klaar? Ja, ik was nog klaar. Ik ja. heb nog even te lezen. Mevrouw Esther Koning uh, was laatst in de krant, want haar auto was uh, echt ernstig beschadigd. En na een Facebook-actie van de Zandtelse krant... bood service Vermeer uit Haarlem aan om haar uit de brand te helpen... En het blijkt dus dat de reacties op de website van de krant hartverwarmend waren. Het bericht is dus 118 keer gedeeld en 14.726 keer gelezen. En uh, ja, zij is helemaal dolgelukkig. En dat uh, bedrijf is uh, gelieerd en overstrijder. En daar was hij echt begaan met het lot van Esther Koning. Want die staat normaal ook altijd voor, zelf voor anderen klaar in haar buurt. En ze wonen in de blauwe flat in Zandvoort Noord. Maar uh, ze is echt helemaal, helemaal blij, dus heeft gewoon... Uh, Iets lekkers voor de koffie gehaald, voor het uh, bedrijf en alles. En, uh, dus kan haar geluk niet op. Aha, hartstikke mooi. Verder, uh, de bemanning van de Annapolize, De reddingsboot van de KNRM Zandvoort... is in de nacht van maandag op dinsdag gealarmeerd... voor een bij Noordwijk gestrande uh, garnalenkotter. Behalve Zandvoort was ook de KNRM van Noordwijk uitgerukt. We gingen daar naartoe om... Uh, ah! Uitgerukt... Nou, sorry, laat, laat het even los. Ja, okay. <laughs> uh, om tien over vier s'nachts ging de pieper af. En de, melde, uh, de melding was uh, prior 2, vaartuig aan de grond. En dat betekent dus dat er geen levensbedreigende situatie is. Maar dat hulp wel gewenst is. En gezien de aard van de oproep op was uh, verstandig om daar met twee boten naartoe te gaan. Uiteindelijk lukte het niet om ze los te trekken. En later hebben ze op dinsdagmiddag hebben ze het nog een keer gedaan. En toen is het wel succesvol geweest. Oké. Dus de komende week, uh, week de Vanaf week 49 komt er een peiling van, van de, van de jaarond paviljoens Ze willen dus gewoon wij weten eigenlijk hoe iedereen erover denkt. Er komt een evaluatie en de effecten worden onderzocht op het toerisme en op de Zandvoortse economie. Of er overlast van is, waterkering en verkeer- en parkeerintensiteit. Nou ja, de hele peiling gaat gebeuren en het wordt een huis-aan-huis -huis enquête. Maar zeggen, komen ze langs of moet je naar de internet zijn? Ja, nee, het bureau Strabo dat is gespecialiseerd in enquêtes en marktonderzoek. Gaat een huis-aan-huis -huis enquête uitvoeren. U, wordt, u kunt benaderd worden. En uw ervaring en mening zijn van, dus van belang van Zandvoort. Maar ik heb er wel zo van... Uh, vraag gewoon naar een identiteitsbewijs en alles. Want uh, straks denken anderen... Hé, hey, dat is handig. Ik ga gewoon zeggen dat ik dat doe. Oké, okay, en ja, dan komen dus ze uiteindelijk komen ze, uh, iets anders bij je uh, weggehaald. Ja, van andere, alleen... andere informatie. Ja, andere informatie. Dus Spincodes en zo. Ja. Oké, okay, nou goed, dus binnenkort een enquête uh, nou, Op zelf wel even goed wat er allemaal speelt in Zandvoort uh, Hoe het wordt ervaren. Nou goed, straks uh, meer yes, even een van de klassiekers Die wij hier op de plank hebben liggen Soms vergeet ik hem weer, soms vind ik hem ook weer Ze hebben ooit een plaat gehad met Eggo's Maar dit was die andere plaat Golden Clans, Klaxons yes. Zieker uit de doos hier bij Toebakleef op de radio. En het heet De uh, Clans. Nee, ja, nee, sorry. Ja, De Clans van. Um... Jezus, ik ben vandaag aan de Cleksons. Goed, het is de zaterdagmorgen. Welkom bij dit radioprogramma. En uh, Sinterklaas is bijna weer voorbij dit weekend. En dan maandag is het ook officieel uh, Sinterklaas. Uh, dan. En uh, da daarna gaan we op naar, naar de kerst. Ja, precies. Ja, hoor, Dan gaan we gewoon richting nou, de weer. kerst. Ja, jawel. Het grappige is dat hij vandaag ook jarig is, hè? Echt waar? Andy Williams is vandaag jarig. Hey. En degene die vandaag eigenlijk overleden is, die heeft diezelfde plaat ook een keer gemaakt. Dat is Scott Wieland. America, hij is van de Stone Temple Pilots en later ook van Velvet Revolver. Uh, dus dat je denkt van. Uh, Velvet Revolver, hoe klonk dat nou ook weer? Nou, dat klonk zo. Het was echt zo ontzettend vet, gewoon. Moet je even luisteren. Ah, dit is zo prettig. Scott Wieland was daar een zanger van. En uiteindelijk moest hij stoppen omdat hij aan de drugs zat natuurlijk. En is een afgezaagd verhaal. Even nog even zijn stem horen trouwens nog een keer. You look, you right rope, Echt, als je op die clips ziet dat je denkt... ik kan het ook wel een beetje zien dat hij in de drugs was. Wat een grote pakhuis, zeg maar. Uh, uh, onze hardloper Dolph Jansen ziet er slecht uit, maar hij zag er nog even slechter uit. Maar goed, Scott Wieland is in, uh, in 2015 overleden op deze datum. Ja, en hij was toen 48 normaal. Dus dat is wel een beetje een trieste dag vandaag. Ik heb regelmatig zijn muziek nog getuisterd. 48? Luisteren. Dan zijn, we zo, zijn wij hem al voorbij. We zijn hem al, al vet voorbij gebaan. Oh. Echt, en als je hem ziet, dan denk je, joh, is hij niet tegen de 60? Nee, dat was je niet. Goed. Hij was niet tegen de 60. Dat was niet de 60. Maar goed, we gaan op naar de, de kerst. De warme gevoelens <lacht> uh, komen ja, dan ik, weer aan ons Ik wil goed. vandaag nog wel een keertje straks... Uh, Nee? Am Amalia hoor, hoor, met trippeltrappel. Oh triple triple trappel. Trappel. ja, er, Ik trippeltrappel. Ja, die hoort dat... er wel bij, die moet ja, je zo voor opzoeken. Je hebt gelijk, ja. Ja, die hoort vandaag hoort erbij. Ja. Maar uh, wat, uh, wat wilde ik zeggen? Ik heb een leuk uh, berichtje. Er Amerika uh, in, uh, in Amerika was er een man die ging even op, op bezoek bij zijn zoon. Ja? En uh, binnen de gevangenis wees een medewerker, uh, die meneer hij heet uh, Farad Polk. Hij wees toen de weg en zei, je moet door de hal en dan linksaf. Hij liep dus echt op een ongeluk een cel in voor criminelen met een zwaar risico. Ah, ja. Een kale ruimte van 2,5 bij 2,5. Hij okay. passeerde een zware stalen deur. En waarschijnlijk zat er een sensor of zo. En die viel gewoon achter hem in het slot. En... De bewakers Pff. hebben niet gereageerd op zijn geschreeuw. Nee? De polk zat 32 uur vast zonder water. Dus, dus anderhalf dag. Voedsel zonder een bed, geen toilet. Zat er, en, zat er een man bij? Ah! Nee, hij was helemaal alleen. Oh, nee, hij is nou, uiteindelijk de aandacht te trekken... door de sprinklerinstallatie kapot te maken... waarna de brandweer hem kwam bevrijden. En, nou, toen is hij dus gewoon een uh, rechtszaak begonnen... wegens een opgelopen emotioneel trauma... en hij heeft smartengeld toegekend gekregen... Hoeveel denk je dat het is? Ha, ha, ik zie het toevallig staan. Ja. Ja, ik zou zelf zeggen, nou, 20.000 euro of zo dacht ik. Ja, 550.000 euro. Maar is Amerika is <coughs> niet lid, hè? Maar dan denk ik van, nou ja, daar wil ik ook wel uh, 32 uur voor vastzitten. Ik, ik zal het ook altijd te twijfelen. Is, uh, ik denk, nou, uh, de, ik vind uh, geen punt. Kijk uh, ja. of ik mezelf naar binnen kan praten en dan uh, ook een beetje gek doen. En dan voordat je weet, zit je van, nee, ik, volgens mij... Nou nee, 550.000 euro, die man die hoeft gewoon bijna niet meer te werken, denk ik. Nou, als je het goed belegt, Onder op. een miljoen is het altijd lastig om daarvan te kunnen leven. Hoor. Ja, die man is waarschijnlijk al vijftig of zo. Ik bedoel, dan kan je het gewoon delen En in oh. een klare brokjes. Je maakt het gewoon op. Klaar. Ja, dat is waar. Ik, ik weet je hoeft het niet het te bewaren. Je hoeft het niet over te houden. Nee, nee, dat snap ik. Nou. Dus als nou, zeg maar, je vijfduizend per jaar, dan heb je elf jaar vijftigduizend. Maar, maar goed, als hij straks zegt, maar denkt, oh, het is, het is Sinterklaas. Het is straks Kerst. Ja, dan uh, kan ik ook heel veel leuke cadeaus kopen voor mensen natuurlijk. Ja, maar, maar geld... de rest krijg je dan weer een beetje rente over. Dus je hebt gewoon uh, ieder jaar zo'n 50.000. Nou, hij is ieder geval tijd uh, thuis voor uh, Sinterklaas. Trippel, trappel, trippel, trappel. Ja hoor. <laughs> Daar is ze. <laughs> Daar is ze. Het <laughs> was een slight on mijn honor, dus so hij he deserved het. Maar we praten over de meest brilliant mind die de wereld al gezien Zie, gezien. Demons running around in my head, and they feed on insecurities. I have won't you lay your healing hands on my chest? That like your You will clean, soak the ropes with your holy water. Tie me down as you read out the words, set me free. my mind. Won't you exercise my mind? I want to be free as I'll ever be. Exercise my mind. Through my darkest of dreams Be the power to compel me Hold me closer than anyone before Set me free from my jealousy Won't you exercise my mind? Won't you exercise my mind? Thinking about nothing else when I'm with you, Ooh, with you, Ooh, oh, oh, oh, I should be thinking about nothing else when I'm with you, Ooh, with you, Ooh, oh, oh, oh. Your mind exists somewhere altogether different. Different, different. It lives in a world where feelings simply cannot be defined by words. P was een leuke plaats voor ze. Dit uh, send them off is ook een ontzettend grote hit, en Het hele album is uh, ontzettend succesvol. Best veel uit uit Londen zingen met Dan Smith. Dan Smith heeft hij ook nu de de Bond-team toen ingezongen. Dat iedereen zegt van, hmm, ja, het is wel een beetje een gay moment. Maar dat mag. Dat is helemaal geen punt. Maar ik dacht dat James Bond een beetje stoer was. Maar het mag allemaal wat van een beetje veranderen, James Bond. Pas geleden hoor ik alweer een onderzoeker over... dat de echte James Bond blijft toch Sean Connery en Roger Moore. En we kunnen James Bond er ook wel steeds meer... een heel menselijke kant geven. Maar ja, daarvoor zit ik niet naar James Bond te kijken. Leuk hoor, dat pijn en dat hij een leed heeft. Dat hij iets mee heeft gemaakt in het verleden... waardoor hij zo... Reed. Maar daar zit ik niet op te achteren. Ik wil gewoon een James Bond die lekker gemak door het leven heen... Het doorheen gaat en grapjes maakt en af en toe met de vrouw in bed ligt. Oké. Okay. Hoeft geen de porno te zijn. Net of voor mij niet, maar ik dacht niet dat de problematiek. Van een, van een man die pijn heeft. Kom op, zegt is geen Jameson. Maar goed, hoe kom ik hierop eigenlijk? Oh, via Dan Smit, dan weet ik het alweer. Dan ik heb geen idee. Van hoe de je erop best. Vond. Stil, goed. Ik, uh, ja, gisteren was het natuurlijk uh, het grote nieuws. Uh, uh, zelf waren natuurlijk al lang alweer vergeten dat, uh, dat hij nog steeds leeft. Weet je. I I, I know nothing. Everything I know <laughs> No, I know nothing. Andrew, uh, Andrew Sachs, hij speelde natuurlijk Emmanuel, of Manuel in um, uh, Fauty Towers, Lofty Towers, hoe noemden ze het nog meer. Ja. En uh, het was echt. Ik heb gisteren een stukje zitten kijken op internet of YouTube. Het blijft ook wel weer grappig. Zo geniaal, zo hard ook, John Cleese. En toen zat ik even van... Hé, dus uh, Andrew Sachs. Mijn man, man manuel was dus 86. Hoe oud is eigenlijk weer uh, John Cleese? En die is toch ook al aardig gebleven Ja, die is wel he? jonger, volgens mij. Die is een stuk jonger. Die is uh, ja. 75. We gaan, we gaan even op, op John ja, Cleese. Ja, John Cleese. Echt uh, grappig. Maar uh, in ieder geval... Uh, manuel is dus niet meer. En uh, ja, ik heb die, die aflevering van... Voltitaal uh, Towers regelmatig zitten kijken. en waren ja. er maar 8 of zo, hè? Het, het, het, niet eens zo nee. Ik heb die box. Je dacht zelf dat het echt... Uh, dat het tientallen afleveringen waren... voor mij maar... Nou, hooguit 8, denk ik. 6 of 8, waren het volgens mij aflevering uh, John Cleese is uit 1939. Oh, dus, dus uh, hij is toch, uh, 61, 76? Ja, ja. Hij is 9 uh, ja. jaar, dus uh, ja, jaar jonger dan. 77? Ja, 77. 9 jaar jonger dan Andrew Sachs. Dus uh, om even te weten. Ja, dit I is een hele jonge man. Nothing. een <laughs> ja, Precies, ik weet helemaal niets. Goed, nee. verder andere berichten? Ja, zijn? Nee, uh, vertel. Nou, wat, uh, Er was een attractiepark die de Japanse stad Kita. Yushu. En die hadden dus een schaatsbaan. En uh, dan vonden ze het gewoon wel leuk. Hadden ze allemaal vissen gehaald. Gewoon, gewoon op de vismarkt. En die hadden ze dus in de ijsvloer ingevroren. Oké. Okay. Ja. Maar uh, ja, uh, de, de, ze vonden het gaf een mooi effect en zo. Dus hey, die ging uh, dus open. Uh, 21 november zo'n beetje. Maar boze bezoekers vonden dat een grote hoeveelheid voedsel was verspeeld. En dat de dieren niet voor decoratieve... Doeleinden mochten worden ah, zit En ook in. op social media ontstond veel ophef nadat de bezoekers uh, foto's hadden geplaatst van de schaatsbaan. Maar ja, de organisatie liet weten van ja, hey, ze waren al dood en op het moment dat ze werden ingevroren. En ze zouden ongeschikt geweest zijn voor consumptie. Dus uh, maar ja, weet je, ik denk dan wel van ho hoezo dan? We je? moesten je kijken of er vissen er sowieso altijd ingevroren worden. Maar ze gaan dus de hele schaatsbaan ontdooien. Uh. En daarna organiseert het attractiepark, ja, schrik niet, ze her. her te organiseren ze dus een herdenkingsdienst voor de vissen. <coughs> en ik had zo van: What? wat is het nou voor bullshit? Ik bedoel, dan kunnen wij echt voor, de, voor het Friesvak in Albert Heijn en, en, en zo kunnen we ook wel een herdenkingsdienst te gaan houden. En terwijl je iedere keer gaat eten, alles wat je ontdooit... dan moet je een herdenkingsdienst voorhouden. Het, het, het is wel in mooi. De het brengt weer mensen bij elkaar. Het oh. is bewustwording dat er zoveel voedsel wordt weggegooid. Je kan dus altijd wel weer een theorie te bedenken... om een leuk samen zijn te bedenken. Ik vond het, het zag er hartstikke goed uit. Het ziet er hartstikke leuk uit. En ja, het lijkt wel of mensen ook niet... die zien iets en die gaan er een beetje googelen... en op een gegeven moment denken ze... oh, nou, dat mag helemaal niet, Het is niet goed, hè, dit. Ze, ze vertrouwen de organisatie ook niet meer. Ze, je kan er toch vanuit ja, over na heeft gedacht. Nou, dit kan wel. Ja. Laat het los! Maar nee, mensen moeten het er nog uitzoeken. En hebben er ook weer hun zegje over. Want zij hebben ook namelijk zo'n kastje bij. Zo'n heel klein kastje, daar zit de waarheid in. Hè? Het mobiele telefoontje, daar kan je alles in opzoeken. En als het me niet bevalt, druk ik op een knop. En dan krijg ik hulp van anderen. Want die zijn het ook met me eens. Zo maatschappij zijn we terechtgekomen, hè? Het, ja, wordt tijd, het wordt tijd dat er weer zo'n touwtje uit de brievenbus. Oh, daar houdt daar eens even over op, zeg. Ja, dat zou wel fijn zijn. Ja, een touwtje uit de briefbus. Nou, dat weet ik nou wel. Oh, leuk over de touwtje uit de briefbus. Te lauw in een lekkere vent, maar. Wat oh, de tegenkom met een toespraak hoor ik afgelopen week. Dat is goed bedoeld toch? Ik zie wat dat hier doet. Van wie? Nee, te lauw. Ah. Oké, okay, Nederlands beetje after the parties. Bedroom floor. A guy on his cell. I'm telling you... Nederlands kom komen, ik kom uit Long Island. Kom ik dan nou weer dat ze Nederlands nakomen? Nou goed, een of andere, ik ben het even een beetje kwijtgeraakt op een of andere manier. Goed, uh, after party is natuurlijk uh, zo'n feestje. Weet je denkt, van uh, ik heb geen zin meer om naar huis te geen zin om naar huis te gaan. Dan ga je nog naar een afterparty. Als je dat googelt, dan krijg je alle tips waar je zeg maar, s'avonds laat nog naartoe kan gaan. En dan eindig je uiteindelijk uh, op de bedroom floor. Kledingstukken oh. op de slaapkamervloer. En dan krijg je dat liedje van It Wasn't Me ja of uh, ja. kledingstuk op de vloer wat was het ook weer ook zo'n Nederlandse iemand die er een liedje over heeft gemaakt was het niet cadeenge uh, denken denk kedenken, stoephoer was het ook weer uh, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Die, die die heeft er een plaat over gemaakt nou goed Lekker zo'n lekker fluitje in je hoor. Doe maar eens even uit, je gek. Goed, eh, nog meer wetenswaarden hier bij oh, Toepakkele. Straks het overzicht wat er allemaal gebeurd door de jaren heen. Het is vandaag natuurlijk 3 december, het vlak voor Sinterklaas. Er zijn echt weer een aantal mensen jarig... en er zijn ook weer wat uh, interessante activiteiten geweest in het oh, verleden. Mijn neef is jarig vandaag. Nee, oké. Okay. 47, waar, waar, toen ik de eerste keer tante werd. Nou, dat is toch ook wel heel speciaal. Oké. Okay. Want ik weet trouwens ook, mijn moeder werd ook voor de eerste keer tante. Was ze zes of zeven... Belden ze dus aan bij de uh, zus yeah. om uh, naar, naar een kraambezoek. En ze belt aan. En dan zegt ze boven wie is daar. En ze heeft zo van, tante Joke. Zoals ze zelf zes was, weet je wel. dus okay. Die heeft zich helemaal rot gelachen. Ja, die belde aan en toen... Uh... Hey, tante Joke. Ja. S Sinterklaas. Uh. Sinterklaas. Ja. ja, precies. Hou eens op je gek. Ja. Precies. Nou goed. Uh, nog even een klein berichtje. Heb je dat Ik zo Ik heb een, ja, ja, een man omhoog? die heeft uit een waardetransport in uh, New York... Gewoon even een emmer goud gestolen. Eh? En liep daar vervolgens een hm? uur mee over straat. 40 kilo, hè, weegt dat. Okay. Maar uh, ze letten gewoon niet even, even onoplettendheid van de bewakers. ze yeah? heeft gewoon de emmer uit de wagen gepakt. Eh? Er zaten kleine goudstukjes met een totale waarde van bijna 1,6 ah, miljoen dollar jeze. in. Jawel. Ja, dit is echt de knul. Dit lijkt een beetje op een scène uit uh, Groundhog Day. Dat ja. uh, twee van die oude bewakers... die dan bij zo'n uh, uh, transportwagen staan te klungelen... en dan komt uh, nou ja, de, de, de man, de hoofdrolspeler bij zijn naam even kijken... die komt langs en die pakt zo tussen de, de heren... Pakt wat geld en loopt weg... Uh, dat had hij bestudeerd van de Crown ook. Deze man zit vast in dezelfde dag elke dag. Hè. Dus hij zit elke dag oh, in dezelfde ja. dag. Hij weet wel wat er gaat gebeuren. Ja. Oh, ja. Dit, dit, dit klinkt als zo zo'n scène daaruit. Ja. 1,5 miljoen euro aan goudstukjes in een emmer. Ja, dus hey. die kan je ook makkelijk uitdelen ook, hè? Ja, ja. En die ja. kan je ook heel makkelijk smelten. Dat ook. Want uh, je gooit gewoon in zo'n uh, trechter een uh, hartstikke idee. En dat ligt gewoon in een emmer. Dat doen ze niet uh, in, een in een beveiligde koffer of zo. Nou, nee, maar het zat in een uh, beveiligd wadetransport. En uh, de politie He? denkt dus dat de man naar Florida is gevlucht. Maar ja, weet je, je, je smelt het even om. En je maakt gewoon uh, daar gewoon even een stalen buis. denk je? Een stalen buis, die kan je dan gewoon verven. Ja, nou, dan nemen die gewoon mee. En er is niemand die uh, denkt van: goh, goh, wat is dat nou? Ik zie het echt voor me in. in zo'n beveiligd. Komt daar iemand met een metalen emmer en er zit er goud in. Nou, dat je misschien zei in. hij: van, Kijk maar dan, wat er loopt of, daar of? nou? En daar loopt goud weg met die emmer. Maar wel, wel 40 kilo, zo'n emmer. Is, ja, en dat vind ik wel knap. Beethoor? Er zijn dus ook, ook beelden van, maar nog steeds is hij niet terecht. Nee, hij, de... hij, is geen, hij is in een busje gesprongen in, naar,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 het NOS Nieuws.